9 uur. Dit is Radio 1. Het Bert van Sloten. Goedemorgen, Amsterdam gaat weer van het water genieten. Hoe dat allemaal in elkaar zit, hoort u zo eerst de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Voor de eerste jaren dalen de zorgkosten, schrijft de Telegraaf op basis van een rondgang langs verschillende zorginstanties als huisartsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De daling is onder andere het gevolg van de verbeterde fraudebestrijding. En ook hebben huisartsen een deel van de ziekenhuiszorg overgenomen. En mensen gaan minder snel naar een arts, omdat ze door de crisis bang zijn hun baan te verliezen.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 Bij het geweld in Egypte zijn de afgelopen week al zeker 88 mensen omgekomen. Bij een gevangenisuitbraak in Indonesië zijn vijf doden gevallen... onder wie drie bewakers. 200 gevangenen zijn ontsnapt na rellen in de gevangenis op Sumatra. De rellen ontstonden nadat de gevangenis was getroffen door een stroomstoring. De gedetineerden zijn boos omdat het complex veel te vol zit. Na de uitbraak is de politie een klopjacht begonnen, vertelt correspondent Michel Maas. Ja, de politie is dus met honderden agenten, maar ook met uh, een hele hoop omwonenden... zijn ze bezig met een klopjacht op al die mensen die ontsnapt zijn. Ze hebben nog steeds geen idee hoeveel het er precies zijn. Wat ze wel weten is dat daar 15 van die gevangenen die ontsnapt zijn... dat die vastzaten wegens terrorisme. En inmiddels zijn er zeker 55 ontsnapte gevangenen weer opgepakt.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 De politie heeft twee studenten van 19 en 20 aangehouden... die verdacht worden van een valse bommelding bij de Hogeschool Leiden. Eind april. Een van de vrouwen heeft bekend dat daar samen verantwoordelijk voor zijn. 300 mensen werden na het dreigtelefoontje geëvacueerd... en explosieven experts doorzochten daarop het gebouw. Op het moment van de melding werden er tentamens gehouden... en die moesten worden afgebroken. De bommelding kwam een paar dagen nadat veel middelbare scholen in Leiden... gesloten waren na berichten dat er een schietpartij zou plaatsvinden. Ballas Nedam heeft het eerste halfjaar een nettoverlies geleden van 3 miljoen euro. De omzet van het bouwbedrijf daalde met 14 tot bijna een half miljard. Het gaat volgens Ballas Nedam nog steeds niet goed met de bouwsector. Het bedrijf spreekt van moordende concurrentie, lagere prijzen en faillissementen. Toen besluit het weer, is nog kans op wat motregen, later af en toe wat zon... maar ook veel bewolking en het wordt tussen de 17 en 21 graden... bij een matige wind uit het noorden. Morgen meer kans op zon, ietsje warmer en zondag dan ook weer kans op regen... maar na het weekend wordt het zomers. Afnemen de files met John Bakker. Ja, nog twee files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Kerkdril, Vier kilometer na een ongeluk, de rijstroken zijn wel weer vrij...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 De klokkenluider die praat in Moskou. We kijken ook nog eventjes naar de grote sterfte onder Zwaluwen. En het was een emotioneel debat in het Ierse parlement gisteravond. Maar de kogel is door de kerk. Abortus onder strikte voorwaarden, dat mag voortaan. Tot verdriet van veel katholieken. Child have a right to live. Meer van onze correspondent zo dadelijk. Waterscheiding, zo lijkt het in rooms-katholiek Ierland. Na een tumultueus debat in het Ierse parlement, stemde dat parlement in met het beperkt toestaan van abortus. Uh, top 127, Neil 31. De bill is passed. Alleen als het leven van de moeder in gevaar is, dan wordt abortus toegestaan in Ierland. Correspondent Anne Sane is in Londen. Want uh, het ging, uh, dit debat, naar aanleiding van een speciaal geval, Anne. Dat klopt inderdaad. Een jaar geleden werd een 31-jarige Indiase vrouw, Savita, hoogzwaar opgenomen in een Iers ziekenhuis. Omdat ze leed aan zwangerschapsvergiftiging. Een week later overleed Savita en dat terwijl ze doktoren om een abortus had gevraagd. Voor de bevalling was namelijk al bekend dat het niet goed met haar ging. Maar de verzoek werd dus afgewezen omdat haar conditie niet levensbedreigend was. Maar ja, tijdens de, de, de, tegen de tijd van de bevalling was dat het dus wel... Uh, maar was het te laat om daar nog iets aan te doen? En dit geval heeft sindsdien uh, de abortusdiscussie in Ierland weer hoog doen oplaaien. Ja, en met als gevolg dat de gemoederen ook hoog opliepen. Ja, zeker. Uh, tijdens het debat gisteravond uh, liepen de groeiden enorm hoog op. Uh, niet alleen tijdens. Uh, uh, de minister-president bijvoorbeeld, die je vertelde uh, tijdens dat debat. dat er zelfs brieven waren geschreven door uh, anti-abortus-demonstranten. die waren geschreven met bloed. Zo ver gaat het dus. Uh, en ook onder de bevolking uh, leeft de discussie heel erg dagenlang stonden demonstranten voor het parlement eh, met spandoeken om eh, tegen deze nieuwe wet eh, in te stemmen. Ja, dit zijn de tegenstanders waar we het nu over hebben. De voorstanders van eh, abortus, zijn eh, die tevreden? Want het is maar een klein stapje. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Inderdaad, het is maar een kleine stap in de goede richting voor eh, bijvoorbeeld vrouwenbewegingen. Eh, abortus is dus nu alleen toegestaan als het leven van een aanstaande moeder in gevaar is maar niet in het geval van verkrachting bijvoorbeeld of incest... of als een ongeboren baby al is overleden, dan is het nog steeds niet mogelijk. En Meisjes en vrouwen zullen in zulke gevallen dus nog steeds uh, moeten uitwijken naar het buitenland. Dus een einde van deze discussie uh, en, en de strijd hierover... dat is nog lang niet in zicht in Nederland. Maar een stapje gezet, zoals jij zegt. Dankjewel, Anne. Anne Zane was dat. Hoe lang is het nou geleden dat het regende? Weet u het nog? U zou zeggen pas, maar toch is er in Noord- en Midden-Limburg... vanaf vandaag een beregeningsverbod van kracht. Het is echt waar. Het waterpeiling Sloten en Beken is te laag om akkers en weilanden te besproeien. Ondanks dat de uiterwaarden onlangs nog ondergelopen waren. Luister naar Anke van Rij van het waterschap Peel en Maasvallee. Uh, dat, dat beeld is er inderdaad wel. Nou, dat was toch werkelijkheid? Dat was zeker ook werkelijkheid. <laughs> Zo is het ook. Ja.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 Nog meer nieuws over water. Tien jaar lang stroomde er namelijk geen water... langs het Centraal Station in Amsterdam. Het water daar moest wijken in verband met de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Maar straks zal het water hier weer tegen de kaders klotsen. de Detmar is een van de directeuren van de Noord-Zuidlijn. En die legt aan Roel Pauw uit hoe dat gaat. Nou, dit is een plek die veel Amsterdammers, maar ook niet-Amsterdammers zullen kennen. Hè. Dat crème-kleurige houten gebouw. Het koffiehuis waar uh, ook uh, de VVV zit. En als je dan uh, even op het terras aan de achterkant gaat kijken, dan zien wij... een droog uh, gelegd uh, uh, stuk water. Dat ja. hebben wij tien jaar geleden droog moeten leggen om hier een verbinding te maken... tussen, wat je hier ook uh, recht ziet, de, de nieuwe metrohal die we onder het Voortplein hebben gemaakt... Ja. en het damrak waar we het begin hebben van onze boortunnels en de verbinding daartussen... die moesten we ter plekke maken. En daar hebben we het water voor, uh, voor weggepompt tien jaar geleden... En vandaag uh, gaan we dat er weer, uh, weer in laten. Ja. Enorme damwanden houden het water tegen aan de... Even kijken hoor. Dat is de zuidzijde richting de Dam. Ja. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het, uh, het centraal station... Het is natuurlijk stationseiland. Mm -hmm. Wij hebben daar tien jaar geleden een schiereiland van, uh, van gemaakt. En we gaan er nu weer een eiland van maken. Okay. Dat je er ook weer omheen kunt varen. Maar dat hebben de redens ook tien jaar moeten, uh, moeten missen. Ja, dus... Uh... Als straks het water terug is, dan kunnen hier de bootjes onder ons doorvaren. Dan kunnen de bootjes hier weer onder ons doorvaren. Die kunnen weer om het hele station heen, heen varen. De canals. Mensen schreeuwen erom. Waar zijn de canals? Zo is het. Nou, Dan is het gelukkig zo in Amsterdam dat als ze iets verder doorlopen, dat ze ze nog wel vinden. Maar het is ook heel goed als ze uit het Centraal Station komen dat ze niet een grote bouwput zien, maar dat ze dat water ook al zien. Wat ja. zo kenmerkend is voor, uh, voor Amsterdam. Ja, daar lopen nog mensen. Hè? Dat is dan uh, de bodem van uh, die waterpartij. Waar ze, ja, ik weet nou, ik ze wat aan het doen lopen, zijn. Dat is de bodem en ze lopen daar eigenlijk op een. Uh, op een kessel, want als je dat zo ziet, dan weet je dat niet. Maar daaronder ligt dus gewoon een stuk metrotunnel. Dat is bijvoorbeeld dat vierkante ding daar? Ja, dat is een, een stuk dak van het, uh, van het kessel oh. wat we gemaakt hebben. Dat hebben we afgezonken, dat is 18 meter uh, uh, hoog. En dat is dus nu 18 meter diep. Ja. En daar rijdt straks die metro doorheen. Was het een lastige operatie, alles bij elkaar? Het meest lastige was denk ik het eerste kessel wat we gemaakt hebben. Dat is daar in het natte damrak. Zoals dat dan heet, dus iets ja. verder van waar wij nu staan, tegenover Victoria Hotel. Mm -hmm. Toen wij dat caisson, dat hadden we dus gemaakt en dat steekt dan, nou u moet zich voorstellen, 10, 15 meter de lucht in. Ja. En dan langzaam maar zeker halen ze de grond onder zo'n ding weg en dan zakt die naar beneden. Dus dat is al werk wat ik niet zou willen doen onder zo'n uh, zo caisson. Maar daar kwamen we heel veel houten palen tegen die niet voorzien waren. Mm -hmm. Dus die mensen moesten ondertussen ook nog die houten palen opruimen. En dat was een, uh, een redelijk ingewikkelde klus. Voor de rest was het qua techniek niet heel ingewikkeld. Het is gewoon veel werk, daarom heeft het ook lang geduurd. Ik denk dat veel mensen zich nauwelijks meer herinneren hoe het ooit was. Nou, dat denk ik ook. Tien jaar is echt een hele lange tijd. Uh, ik zat zelf de afgelopen dagen weer eens even naar de foto's te kijken... van hoe het er uh, vroeger uitzag. En hoe we de afgelopen jaren hier allerlei bouwactiviteiten hebben gehad. En wat dat betreft zal het wel, nou ja, een... een, een... Voor sommigen een blik van herkenning, maar voor sommigen ook een hele ja. nieuwe kijk op, op dit gebied zijn. Ja. Ja. Het is de bedoeling dat tegen half tien het water weer zal gaan stromen. John Bakker met de verkeersinformatie. Met de files nog op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij de werkzaamheden tussen Meers en Maastricht 4 kilometer. En een korte file op de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer.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 Vormt de opmaat voor alle lof die de film hier ongetwijfeld zal oogsten? Al was het maar omdat de helft van de eilandsbevolking op een of andere manier heeft meegedaan aan de film. Uh, soldaat? Nee, echt een figuurante rol. Maar ik heb ervan genoten, ik had het nooit willen missen. Ik was uh, gevangengenomen soldaat. Wij waren de enige gevangengenomen soldaat in die tijd. Want Normaal werd iedereen doodgeschoten. Dus. Ik heb de leven afgebracht bij uh, Dirk de Lind, die is aan mijn baas. Moeten we op een matje komen uitleggen wat er gebeurd is? Ik was de local producer.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 omdat er uh, ontzettend veel vormen van slavernij nog steeds aanwezig uh, zijn. En, uh, zelfs in, in de opvoeding van kinderen. Zoals we met, met kinderen praten. Moet je biem, moet je halen, Dat is eigenlijk ook een beetje een vorm van slavernij. Maar gaat die film daar dan bij helpen? Ja, ik ga ervan uit dat, ze, dat mensen ja, hier iets van leren. De bijdrage was van onze correspondent Dick Draaier. In de kolonie Huiszwaluwen, in zoog, is een grote sterfte. Van de helft van de nesten zijn de jongen dood. Zo constateert door bioloog Jan Doeverdans. Nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen Bert. U heeft de uh, zwaluwenesten gecontroleerd. En, en, en wat zag u doen? Ja, een, een beeld wat niet gebruikelijk is. Wij beheren een groot aantal kolonies van verschillende soorten. En in dit geval, ja, daar gaan die nestkasten open. Die. Wij kunnen die nestkasten eenvoudig uh, van bovenaf uh, uh, zeg maar openmaken. Yeah. En dan liggen, dan liggen alle jongen liggen dood. Allemaal dood? Geen beweging in te krijgen? Allemaal dood. Echte, uh... Geen beweging in te krijgen. Nee, pik zwart En als je dan optilt en zo, dan zitten daar van die friemelende, gele uh, beesten onder uh, maden genaamd. Ja, dan weet je wel nou, hoe laat het dan, is. Dan weet je wel hoe laat het is. Hoe kan dat? Waar, waar ligt het dan? Is, is dat te zeggen? Nou... Als ik uh, kijk, de, de leeftijd van die jongen, een aantal die waren bijna vliegvlug. Dus die kunnen, dan, uh, die, die kunnen eigenlijk al vliegen, alleen die blijven dan nog bij moeders pappot uh, om lekker doorgevoerd te worden. Ja, nest blijven. Uh, uh, dus, uh, ja, precies. En, uh, maar een aantal andere jongen die waren nog jonger. Uh, dus die waren nog maar uh, een, een 2,5 week oud. En dan, dan hebben ze nog een anderhalf week te gaan in de nesten. Dus aan de leeftijd van die jongen ligt het niet. Uh, en uh, ze zijn ook allemaal ongeveer op hetzelfde moment overleden. Dus wij denken aan, aan, aan voedselgebrek in combinatie met, uh, met te koud weer. Ah, omdat het zo koud was, was er waarschijnlijk te weinig voedsel voor, uh, voor de jongen. Ja, het gaat hier uh, om een kolonie van zo'n zo 60 nesten die wij uh, beheren voor de provincie Groningen. Die zijn heel, heel wijs met hun, met hun zwaluwen. En uh, die vangen per dag uh, met elkaar zo'n zo 100.000 insecten weg. Maar ja, die moeten er dan wel zijn. Kijk, insecten die er niet zijn, die kun je niet vangen. Nee. Kijk, en als, je, en als je niet eet, dan ga je dood. Dat geldt ook voor, ook voor zwaluwen. Ja, precies. Het gevolg dus van het natte en het koude voorjaar. Dat is het eigenlijk. Ja, ze waren al, ze waren al later. He, wij zien het ook bij andere soorten. Wij doen ook uh, veel werk aan gierzwaluwen aan en een beetje werk aan, aan boerenzwaluwen. He, die zijn allemaal later. He, en ook de gierzwaluwen van de kolonies die we nu gezien hebben... weten we dat een aantal kolonies, met name die op het platteland... Dat, die, uh, of ook al, he, dat daar nesten verlaten zijn, eieren eruit gegooid... Uh, jongen in slechte conditie, ouden in slechte conditie. Dus er is echt wat aan de hand met die beesten. En leggen ze dan uh, opnieuw eieren? Hoe gaat dat? Ja, dat, dat denk ik wel, want ik, dat zag ik ook al bij oevenzwaluwen... He, ook de ratio van, uh, van jonge oefenzwaluwen en adulte oefenzwaluwen bij kolonies... die wij uh, in de Blauwe Stad en voor Defensie controleren. He, daar is, het was het aantal jongen uh, gezien, het aantal oude beesten, was ook weer veel te laag. En daarvan weten we in elk geval, die zijn alweer aan het leggen. Ja, dat... En voor de huisswaluwen ja. en uh, in mindere mate voor de gierzwaluwen... is het daarom eigenlijk van groot belang... dat veel mensen die nestkasten hebben hangen... dat die zo snel mogelijk gecontroleerd worden en schoongemaakt. Want als, dus, als dat vol ligt, als je een bak vol met lijken hebt... Dan gaan ze niet op nestelen? Ik, nee, dan zou ik als paar moe geen eitjes op gaan leggen. Nee, dat, dat, dat schiet natuurlijk niet op. Nee. Nog afgezien van het feit dat je de eieren dan ook niet warm krijgt. Nee, dat is de tip die u meegeeft. En verder moet je ze natuurlijk ook met rust laten. Dat verandert dan ook weer in het broedseizoen. Ja, ja dat is natuurlijk altijd zo. Maar de meeste... Uh, Mensen hè, dus, uh, zoals wonenbouwverenigingen, we doen het ook veel voor wonenbouwverenigingen in, in de stad Groningen. Hè, die zijn er, uh, allemaal zijn ze wijs met die beesten. Dus die houden dat wel bij. Maar uh, er, zijn ook, uh, er kunnen ook particulieren zijn die van, die van die nestkasten hebben hangen. En het is er dus van belang dat ze gewoon schoon moeten. Want dan kan er dus een, een tweede en mogelijk zelfs een derde broedsel achteraan komen. Dat gebeurt af en toe bij huisvaluwe, een derde broedsel. De tips zijn meegenomen, meneer Doeverdans. Ik dank u wel dat u ons het woord heeft willen staan. Ja, graag gedaan. Tot je dienst. Misschien moet u bij een verkeerslicht wel eens flink hoesten... als er een uh, vieze brommer naast u staat. TNO heeft onderzoek gedaan naar die smerige brommers en scooters... en komt met een bijzonder resultaat. De Brommers zijn namelijk niet alleen schadelijker dan gedacht... ze verbruiken ook nog eens een keer flink meer brandstof... dan de fabrikant heeft beloofd. Verslaggever Wolter Holterop ging langs bij een brommerzaak. De brommerzaak van Merijn de Jong in Alphen aan de Rijn. En hij kreeg uitgelegd hoe dat allemaal in elkaar zit. Dat is nou een naaimachientje, hè? Ja, toch? Ja, dat is top. Het rijdt, rijdt hartstikke goed. Zuinig? Ja, het rijdt zo'n 1 op 30, 1 op 35, dat is zeker. Hoe zit het met de uitstoot van gassen? Um, ja, hoe zit het daarmee? Dat is minimaal, moet ik zeggen, van een, op een scooter. Veel van die scooters die, uh, stoten toch veel meer gassen uit, schadelijke gassen, dan mag volgens de wet. Ja, dat heb, uh, heb ik nog niet meegemaakt. Ik durf ook niet te zeggen of dat echt zo, of dat echt zo is. Of dat, uh... Nee, dat durf ik je niet te zeggen. Er kwam net een oudere poeg voorbij, hè? Die hebben meer uitstoot. Maar dat, is, dat, is een dat is een tweetakt en dit is een viertakt. Dus die hebben over het algemeen veel minder uitstoot dan dat een tweetakt heeft. Ja, dat maakt ook nog heel erg uit. Absoluut, ja. Nou, we hebben uh, een paar scooters, snoeifietsen hebben we gekocht. Mm -hmm. Gewoon uh, in de winkel. En die hebben we vervolgens uh, eens bekeken uh, op een rollenbank getest. Zegt erop Culinaren van TNO, wat kwam eruit? Nou, we hebben toch wel wat uh, opmerkelijke dingen gezien. Um, over het algemeen voor, uh, voor de hele categorie brommers en snorfietsen... kan je, zien, kan je zeggen dat uh, de uitstoot van een paar stoffen... een paar luchtverontreinigende stoffen, met name CO... En uh, koolwaterstoffen. Ja, het zijn de gasproducten. Ja, ja. Uh, we hebben een uitschieter gemeten waarbij uh, de uitstoot van uh, CO, koolmonoxide, wel 26 keer de toegestaan uh, waarde is. Specifiek voor de snorfietsen zien we dat het brandstofverbruik heel hoog is. Marijn de Jong, u verkoopt hier de scooters in uh, Al van de Rijn. Hoe komt het nou dat die scooters toch meer uitstoten dan... Uh... Dan wenselijk is. Dus alle scooters zijn begrensd. In het buitenland rijden alle scooters harder dan dat ze in Nederland rijden. Ja. Dus als ze naar Nederland ingevoerd worden, moeten ze begrensd worden. En waarom is die nou juist zo belangrijk in het verhaal over die gassen en het verbruik van de scooters? Nou, omdat um, je gaat de scooter eigenlijk een soort, soort dempen. Dus hij, hij, wil niet, hij kan harder, maar hij wil niet harder. Dus ja, dan gaat hij uitlaatgassen produceren. <lacht> Weg gaat hij daar. De reportage was van Matthijs Holtrop. Zo dadelijk tijd voor De Caro. Goedemorgen, Nederland, met Wouter Keurpershoek. Wouter, wat ga je het over hebben? De verwijdering van asbest. Daar gaat het niet uh, goed mee. En daarom vindt de SP dat het een overheidstaak moet worden. Dus alleen nog maar de overheid mag asbest gaan verwijderen. Onderzoek van de arbeidsinspectie. Daaruit zou blijken dat het uh, de asbestsanering door bedrijven. in ieder geval een grote puinhoop is. En de vraag van de ochtend aan jou. Zou jij blauwe biefstuk eten? Blauwe biefstuk? Nee, ja, blauwe buster. Er is een bioloog die heeft een dik boek geschreven over... dat het niet alleen maar de smaak is van een product... waardoor je het gaat eten, maar ook de vorm en de achtergrond. Het moet er mooi uitzien. Dus uh, straks luisteren naar waarom en hoe dat allemaal in elkaar steekt. Uh, na half tien, de karo. Intrigerend onderwerp. Veel plezier en uh, blijf luisteren naar Wouter in Goedemorgen Nederland. is het nu tijd, want het is precies half tien. Dit is Radio 1. Voor NOS Journaal, hier is Mark Visser. De voortvluchtige Amerikaanse klokkenleider Edward Snowden... praat vandaag met vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties... op het vliegveld in Moskou. Dat meldt Amnesty International. Snowden zit al drie weken in de transitzone van het vliegveld. De Verenigde Staten willen de klokkenluider kosten wat het kost arresteren... omdat hij geheime documenten heeft gelekt. In Egypte worden vandaag weer demonstraties verwacht... van aanhangers van de verdreven president Morsi. Die werd vorige week door het leger aan de kant gezet. Aanhangers van de moslimbroederschap eisen dat Morsi terugkeert als president... en protesteerden daar al ruim een week tegen de interimregering van president Mansour. De proef met een zomerschool is ruimschoots geslaagd, zegt vakbond CNV Onderwijs. Bij het experiment krijgt een groep leerlingen twee weken lang extra lessen. Van de eerste groep die meedeed is ruim 90 alsnog over naar het volgende schooljaar. De vakbond is daarom positief verrast door het slagingspercentage... en ziet graag een vervolg op de proef. En of dat ook gaat gebeuren, is nog niet zeker. Ballas Nedam heeft het eerste half jaar een nettoverlies geleden van 3 miljoen. Het gaat volgens Ballas Nedam nog steeds niet goed met de bouwsector. Het bedrijf spreekt van moordende concurrentie, lagere prijzen en faillissementen. Het weer dan nog, eerst kans op motregen, later af en toe wat zon... maar ook veel bewolking het wordt tussen de 17 en 21 graden. Morgenmiddag flink wat zon en iets warmer. Zondag dan weer bewolkt, maar na het weekend wordt het zomers warm. John Bakker bij de ANWB. John, ik gok twee files. Ja, dat is helemaal goed. Uh, zijn niet al te lang, hoor. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Door werkzaamheden tussen Meers en Maastricht, drie kilometer. En nog korter is de file op de A50. Op de A59 vanuit Oost naar Zierikzee bij Knoop het Hoepolder twee kilometer.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 Wouter Körpershoek. Grove fouten bij asbestverwijdering. De overheid moet ingrijpen, vindt de SP. Nederland laat zijn gevangenen in het buitenland in de steek. De Amerikanen zijn niet langer het dikste volk van de wereld. En het ochtendhumeur van Stefan Stassen. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is Caro, Goedemorgen Nederland. Roy Heerkens is vanmorgen in Rotterdam. De graanschuren van Egypte raken leeg. En voor het volk dreigt bovenop de politieke crisis een tekort aan voedsel. Hoe kan dat? Zometeen het antwoord van een van de oudste graanhandelaren. En u kunt mij volgen op Twitter, wkurpershoek. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenederland.nl De verwijdering van asbest moet een overheidstaak worden. Dat vindt de SP, die daarmee reageert op een onderzoek van de arbeidsinspectie. En uit dat onderzoek blijkt dat bij 70% van de asbestsaneringen -sanering, asbest er grove fouten worden gemaakt. Tweede Kamerlid Paul Oulebelt van die Socialistische Partij, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, om maar te beginnen met uh, wat er fout gaat. Wat zijn dan de meest voorkomende fouten? Nou ja, de meest voorkomende fout is dat de omgeving waar het verwijderd moet worden niet goed is afgesloten. zodat er toch asbestvezels uh, buiten de ruimte terechtkomen. En asbest is een uh, levensgevaarlijk goedje. In 1993 is het verboden in Nederland, mag niet meer geïmporteerd worden, niet gebruikt. Uh, daar worden grote fouten gemaakt. En er worden grote fouten gemaakt bij. Eerst wordt altijd gekeken waar zit het asbest. En daar maken bedrijven ook hele grote fouten. Ja, heel ernstig. Maar dit zijn de bedrijven die met grote tenten komen, witte pakken. En dat is allemaal onzin. Nee, dat is geen onzin. Ze maken daar fouten bij. Dat het niet goed is uh, afgesloten en dat het niet veilig is voor de omgeving... en voor de mensen die het moeten, moeten opruimen. En als de arbeidsinspectie in zeven van de tien gevallen vaststelt... dat er fouten worden gemaakt en dat in de helft van de gevallen... boetes, procesverbalen en zelfs het werk wordt stilgelegd... Ja, dan is dat een hele ernstige situatie. En dus moet uh, de overheid het gaan doen? Nou ja, wat je ziet, we hebben heel veel uh, asbestverwijderingsbedrijven... die concurreren allemaal met elkaar. En uh, verwijderen is duur. En uh, als je bezuinigt op veiligheid, dan, uh, dan, blijft er, uh, dan blijft er geld over. Dan kun je daar geld aan verdienen. En uh, ik vergelijk het eigenlijk een beetje met het opruimen van mijnen. Dat laten we ook door de overheid doen. Nou, asbest is gevaarlijker dan mijnen. Daar gaan meer mensen dood aan. Dus ik ben ervoor dat er gewoon één nationaal bedrijf komt... wat uh, de asbest gaat uh, opruimen. Er zit nog heel veel asbest in het land. Uh, bij een brand of bij een verbouwing komen ze dat allemaal weer tegen. Laten we dat door één bedrijf opruimen... dan zijn we van die concurrentie af en dan kan het veilig gebeuren. Maar wat geeft u de illusie dat het bij zo'n staats-asbestbedrijf... beter zal gaan dan bij die particuliere bedrijven? Nou ja, omdat die particuliere bedrijven die concurreren met elkaar. Die staan onder toezicht van commerciële bedrijven. Certificatieinstellingen, die concurreren ook met elkaar. Even, even voor de, want hoe werkt dat? Je moet voordat je je zeg maar, asbestverwijderaar mag noemen... dan moet je een certificaat krijgen. Je moet een certificaat krijgen. De mensen die het asbest verwijderen, die moeten een certificaat krijgen... Er zijn zo'n zes bedrijven die die certificaten uitdelen. Uh, uh, die concurreren met elkaar. En de arbeidsinspectie stelt ook vast... dat het bij die toezichthoudende certificatieinstellingen... Ja, dat dat daar ook een rommeltje is. Die, uh, Want wat hebben die zo... dan weer voor belang... om een niet goed certificaat uh, af te geven? Nou ja, dan blijft dat asbestverwijderingsbedrijf... dat blijft klant bij hen. Daar verdienen zij aan. Dus als zij wat soepeler zijn dan is dat voor die asbestverwijderaar uh, makkelijker. Ja, en dat, dit systeem, dat is zo rot als een mispel. Uh, al, al, al zes jaar lang zit die sector in de fout. Ja, en iedereen probeert het te verbeteren, maar dat lukt niet. En daarom pleit ik dus, laat de overheid dat doen... halen we de concurrentie eruit, dan staat niet het geld voorop... maar dan staat de veiligheid van de mensen en de omgeving voorop. Zo kunnen we het misschien veilig oplossen. Of gewoon beter controleren. Jawel, maar... We, dat zou ook kunnen. Maar ja, de arbeidsinspectie heeft daar de mensen niet voor. Hoe meer mensen ze erop zetten, hoe meer fouten ze vinden. En dat betekent, en dat zegt de arbeidsinspectie ook... het hele systeem van asbestverwijdering zit niet goed in elkaar. Nou ja, dan kun je nog een beetje gaan sleutelen aan het systeem zoals het nu is... Maar ik denk dat we het uh, op een andere, radicale manier moeten oplossen. U zegt eigenlijk, uh, je mag dit soort dingen niet aan de markt overlaten... want die willen bezuinigen uh, waardoor de veiligheid in het geding komt. Maar ja, dan kan ik nog wel een aantal andere sectoren noemen... die dus ook allemaal door de overheid moeten worden uitgevoerd. Dan gaan we weer terug naar uh, de jaren zeventig. Maar ja, je ziet, je ziet dat op heel veel plekken waar uh, geprivatiseerd is, gedereguleerd... Uh, dat daar uh, heel veel problemen ontstaan. Kijk, en bij asbest, daar gaan jaarlijks nog zo'n zo duizend mensen aan, aan dood. door blootstelling in het verleden. We hebben het verboden. Uh, het is cruciaal voor de volksgezondheid dat dat goed geregeld wordt. Niet maar er zijn inmiddels ook wel onderzoekers en wetenschappers die zeggen. Nou, we moeten het gevaar van asbest ook niet overdrijven. Ik bedoel, zoals het vroeger was, dat was niet goed. Dat had ook te maken met de, de, de vorm van asbest. Maar tegenwoordig uh, kun je een heel eind komen. Dan moet het ook niet tot achter de comma beveiligd worden. Nee, maar je moet natuurlijk wel voor zorgen dat de regels die we hebben voor dit levensgevaarlijke goedje... dat die worden nageleefd. Uh, dat is van wel het minste wat we kunnen verwachten. Ja, en kennelijk kan die sector dat niet zelf regelen. Nou ja, en dan hebben we een overheid die het voor ons, ons allemaal veilig moet organiseren. Ja, de zaligmakende overheid. Nou ja, kijk, mijnen laten we ook niet opruimen in concurrentie door uh, particuliere bedrijven. En asbest is gevaarlijker dan mijnen. Dus... Uh, ik zie het nu misgaan. De arbeidsinspectie ziet het misgaan. Ze geloven er zelf ook eigenlijk niet in dat het, dat het goed komt. Maar ja, dan moet je een drastische stap, stap zetten. Ja, hoe wilt u dit concreet gaan regelen? Uh, de minister aanspreken, neem ik aan. Nou, ik kan me voorstellen dat de overheid een bedrijf opricht. Dat mensen die nu deskundig zijn om asbest te verwijderen... daar in dienst komen. En uh, zodat iedereen weet dat... Dat bedrijf, als die aspen staat te verwijderen, dan gaat het goed. Zijn er dan nog andere? Wil je ze ook meteen aanpakken. Ja, en er moeten dus ook andere partijen gevonden om u daarin te steunen. Hoe zit dat? Nou ja, dat weet ik nog niet. Ik was zo geschrokken toen ik dat uh, gisteren las. Want ik denk, dat moeten we op deze manier oplossen. En uh, ik ga de Kamer er niet voor terugroepen, maar uh, na de uh, zomer spreken we hier met de minister over. En dan zal ik kijken of daar steun voor is. Want dat er iets moet gebeuren, dat staat voor mij zo'n paal boven water.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 Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels... dat u het bijzonder interesseert. Eindelijk is het zomer. Bekende Nederlanders roepen ons op om niet te lang in de zon te zitten... en ons goed in te smeren ter voorkoming van huidkanker. Hoe zit het dan met de wielrenners... die tijdens stoeretappes uren in de brandende zon moeten rijden? Het antwoord komt van de man die ooit door Gerry Kneteman werd uitgeroepen... tot de wereldkampioen onder de soigneurs Ruud Bakker. Wat het belangrijkste is, hun hoofd goed beschermen. en Dat is tegenwoordig ook prima met die helmen. Die zijn heel goed. En uh, die nek... Dat is, dat is heel belangrijk. En In, in, in onze tijd hoefden ze nog niet per se... Met een, uh, met een helm op te rijden. Dan konden ze met die petjes... en dan ging die klep in de nek. En, en dan was ook die nek want Daar brandt die zon natuurlijk helemaal op... omdat ze toch vaak met hun hoofd naar voren zitten. En ja, wij smeren natuurlijk goed die benen in met, uh, met een, een soort uh, zonnebeschermer. Ja, dat, dat zal toch minimaal 20 moeten zijn. Ik denk soms nog wel hoger hoor, Maar dat ligt ook weer aan hoe de huid is. Heeft u een vraag bij het nieuws? Mail dan naar goedemorgenerland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Rotterdam. Verslaggever Roy Herkens. Ja, we zitten hier in het World Trade Center. Dat is in 1987 gebouwd op de beurs van koophandel, midden in de stad Rotterdam. En om ons heen zien we een fabelachtig uitzicht van hoe Rotterdam uh, zich uh, verder ontwikkelt. Je ziet de kop van Zuid, je ziet alle bruggen. Het is een ongelooflijk dynamische omgeving hier. Dus... Maar waar is het graan? Het graan, dat, is, uh, dat ligt hier heel ver vandaan. Dat ligt uh, in de productielanden of in uh, hele grote silo's in uh, havengebieden. Kijk, hier in de Rotterdamse haven zul je nog wat uh, silo's vinden met graan. Maar dat is niet het graan waar we het straks over gaan hebben. Dat is graan wat hier uh, lokaal geëxporteerd wordt. En u bent de oudste graanhandelaar van Nederland. een van de oudste, hè? Jos van den Dries en co. Sinds 1890. 1890. Dat, uh, we zitten in de, derde, in de derde eeuw eigenlijk. En het graan zit tegenwoordig ja, in de computer. Zo Zal je ja. het eigenlijk eens zeggen? Het graan staat op de computerschermen. Hier staan alle prijzen van de termijnmarkten in... Chicago in Kansas City, in Minneapolis in Parijs, overal op de wereld. En dat zit u dan in de gaten te houden. Gisteren in het nieuws, de graanschuren van Egypte raken leeg... en voor het volk dreigt bovenop de politieke crisis een tekort aan voedsel. De Egyptische minister voor Voedsel en de Landbouworganisatie van de Verenigde Naties... die waarschuwen, in de voorraadschuren ligt geïmporteerd graan voor minder dan twee maanden... Wat is er aan de hand in, uh, in Egypte? Want Egypte is de grootste importeur van graan. Waarom is dat? Omdat zij met 85 miljoen mensen daar in een reusachtige zandbak wonen... waar niks groeit of weinig. Men heeft daar lokale tarwe, Die is echter niet voldoende van kwaliteit om brood van te bakken. Dat brood rijst niet. Dus men moet een 50% buitenlandse kwaliteitstarwe gebruiken om op te mengen om een acceptabele kwaliteit te krijgen, ten einde een brood te maken wat blijft staan. Wat betaal je voor een brood? Een brood kost daar omgerekend 1 dollar cent. Dat is een, een absoluut belachelijke prijs. Dat is ooit ingesteld om het volk tevreden te houden. En toen is de Amerikaanse regering, die heeft toen eh, jarenlang... hebben die kolossale subsidies ter beschikking gesteld en granen geleverd... ten einde de, het regime in staat te stellen de mensen rustig te houden... Eén piaster, dat kost een brood. En dat kost het nog. Waarom is er nu opeens een tekort? Omdat het regime wat twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden in uh, aantraalt daar... die uh, gingen alles zelf doen, die gingen alles opnieuw doen. Die hoefden niets meer te importeren. gingen zelf uh, voorzienend uh, aanbouwen. Daar heb je echte machinerie voor nodig. Daar heb je dieselolie voor nodig. Daar heb je motivatie voor nodig. Dat is het niet. Dus dat, is... dat mislukte? Dat mislukte schromelijk. En dat is nu plotseling aan het licht gekomen... Een, een enorme uh, economische teruggang. Er is geen toerisme meer, er is geen uh, buitenlandse investering meer. Er is helemaal geen geld meer. Het IMF wil geld geven tegen voorwaarden waar zij niet aan willen en konden voldoen. Krijgen we een hongersnood in Egypte? Uh, in geen geval. Met die 12 miljard die men nu toegezegd heeft uit Kuwait, de Emiraten en uh, Saudi-Arabië. Ook nog de 5 miljard die nog in Brussel klaarstaat, Hebben ze beschikking over zoveel geld... De investeringen komen terug, de, de energiebehoefte is weer op peil. En het graan kan er ook op tijd zijn. Het graan kan er op tijd zijn. Als je vandaag een inschrijving uh, uitschrijft, kun je morgen graan kopen, kan het over een paar weken verscheept worden. U, als een van de oudste graanhandelaren, pikt u hier nog een graantje van mee? Wat we ervan mee gaan pikken is dat uh, die markt weer een, uh, een, een, een impuls gaat krijgen. Want we zijn naar een dermate laag niveau gezakt, dan is er niemand meer geïnteresseerd. Op de hoge. Prijzen van de markt. Staat iedereen niet te rij om te kopen? Dan is er, dan is er uh, activiteit. En dan zit u met een rood hoofd. Ja, met een heleboel computerschermen hier. En dan zien we wat er in de hele wereld gebeurt. En wat voor fouten er elke dag weer gemaakt worden die in het verleden ook al gemaakt zijn. En dat blijft gebeuren. En zo blijft de wereld doorrijden. Er is graan genoeg. Graan genoeg en aan het werk. Aan het werk. Tot zover Rotterdam. En dat zei Roy Jerkens vanuit Rotterdam. Amerikanen, niet langer het dikste volk ter wereld. En zometeen hoort u wie dat dan nu wel zijn geworden. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2008. Vandaag, op deze dag in 2008, geeft Doemaar weer een concert in de kuip. De band, die bestond van 1978 tot 1984, kwam de laatste jaren weer een paar keer samen voor reünieconcerten. Het is een van de succesvolste bands in de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. De liedjes werden vooral geschreven door Ernst Jans en Henny Vrienden. Journalist Sandra van Steen volgt Doemaar al ruim 30 jaar. Ernst is uh, de, de romanticus van de twee, de man die uh, geroerd raakt, ook door wat hij bijvoorbeeld in een zaal ziet, uh, mensen die, die voor hem staan, publiek voor hem staat. Ze zeggen, er is haast geen tijd, en hebben daarom altijd haast en spijt, dat deze dag niet langer duren wou. Henny is... Uh, zakelijke, afstandelijke, maar aan de andere kant ook weer uh, juist heel open, uh, in, in zijn liedjes ook. Zitten wat ik wil is met je praten ja. Oh, ik ben er zijn meer, meer singeltjes ooit verschenen die Henny Vrienden heeft geschreven. Dat was ook wel een beetje de, de tussen aanhalingstekens, hitmachine. Ja. Uh, maar de grootste hit van Doe Maar, uh, de bom, is dan weer van Ernst Jans. Dat is dan weer wel, uh, wel, wel zo. Um, maar als je het hebt over klassiekers, bijvoorbeeld uh, Tijd Genoeg, dat is wel echt een iconisch nummer. En dat hoort heel erg bij Ernst Jans. En dat speelt hij niet alleen maar Doe Maar, maar dat speelt hij bijvoorbeeld ook met zijn oude hippieband uh, CCC. Waar hij nog steeds mee optreedt en als hij ergens Solo, uh, komt. maar voor mij lijkt de dag zo lang, maakt me en ik verlang de hele dag naar jou. Ja, dat, dat is wel een iconisch nummer voor hem, terwijl aan de andere kant bijvoorbeeld Is Dit Alles, misschien niet de allergrootste hit van Doe Maar, maar wel iets is wat Henny dan weer sneller speelt in een andere setting. Maar dit geval is, er is iets meer, ik weet niet waar. Er is wel een soort van, van strijd natuurlijk altijd geweest, want um, zij zweepten elkaar op. Ik bedoel, in die zin zijn het wel echt de Nederlandse Lennon en McCartney, vind ik. Um, ze hebben nooit samen liedjes geschreven, maar wel. Aan mekaars nummers uh, gefrunnekt, zal ik maar zeggen. Zeker Henny had altijd ideeën over hoe uh, een, een, een arrangement in elkaar moest, uh, moest. hoe een arrangement moest klinken. Die had dat al helemaal in zijn hoofd. Dus heel veel van die koortjes, ook in de liedjes van, uh, van Ernst. Uh, zijn ook door Henny bedacht. Dus dat, dat ging wel samen. Dus het is, ik denk dat het wel een hele gezonde strijd is geweest altijd. En uh, ja, ik, ik heb bijvoorbeeld thuis uh, wel van die bootlegbandjes... Uh, waar je ze samen uh, op het podium hoort. En ik noem dat altijd heteroseksuele herenliefde. Dan hoor je hoe ze tegen elkaar ingaan... en hoe ze elkaar opzwepen op zo'n podium. En uh, dat maakt denk ik ook dat Doe Maar zo goed was.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 can't relate Bones. They gloom the coastline here, it's silent in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 Gavin DeGraw, the best I ever had. De Amerikanen zijn niet langer het dikste volk ter wereld. Uit een alarmerend rapport van de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties... blijkt dat de bevolking van Mexico voortaan de kroon spant. Correspondent in Mexico-stad Edwin Timmer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe erg is het gesteld met de Mexicanen? Ja, dit is een uh, zwaar probleem hier. Uh, ja. Eén op de drie Mexicanen leidt een obesitas... En uh, ja, als we daar de mensen bij voegen die gewoon te zwaar zijn, zeg maar, ja, dan zit je op uh, zo'n 70% van de volwassen bevolking. Hoe dik ben en... je als je te zwaar bent? Uh, bro, ja, ik bedoel, dat, dan dat ik, dat nou, is echt ik... heftig. Dat is niet een, ja. uh, een kilootje of twee, drie te veel. Nee, kijk, als je. Dan zit je volgens mij echt ruim boven je ideaal gewicht. En bij net iets te zwaar, ja, dan, dan zou je toch eigenlijk ook iets uh, aan, aan, aan sport moeten gaan doen. Het, het hoeft overigens niet te verbazen hoor, deze nieuwe cijfers. Enkele jaren geleden namelijk riep de Mexicaanse president Felipe Calderón, de Mexicaanse jongeren al uit het zwaarste ter wereld. Want ook 28% van de kinderen hier tussen 5 en 9 jaar, die is al te zwaar of leidt aan obesitas. Ja, hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Uh, uh, Heel veel uh, mensen denken dan gelijk van, oh dat zal het Amerikaanse voedselpatroon dan wel zijn wat men hier overneemt. Maar dat is toch een kleine misvatting. Uh, natuurlijk is het zo dat McDonald's en Burger King, ja die hebben hier een intrede ook wel gedaan. Maar het valt mij altijd op als ik hier in de stad loop, ja dat die nooit echt heel druk zijn, dat soort winkels. Uh, veel belangrijker nog is de zogenaamde Mexicaanse vitamine T van tacos, tortas en tamales. <laughs> uh, en natuurlijk enchiladas. Maar dat aantal Hoe is toch denk... altijd al, of... Dat klopt, alleen vroeger waren dit een soort feestgerechten... Hè, die Mexicanen maar af en toe aten. En, en nu zijn deze vaak gefrituurde zouten, vette maaltijden... Ja, voor vele mensen de dagelijkse hap in de lunchpauze geworden. Ja, en dat samen met weinig bewegen is echt funest. De Amerikaanse supermarkten staan vol met wel 50 jamsoorten... en allemaal vol met suiker en yoghurt smaken. Noem maar op, is dat inmiddels ook in Mexico het geval? Heel veel keuze ja. in slecht voedsel? Ja, nee, dat is natuurlijk ook... Kijk, dus het is die Mexicaanse vitamine T, maar net zo goed bijvoorbeeld de frisdranken. Dat is ook een hele belangrijke oorzaak. Het is hier spotgoedkoop, overal verkrijgbaar. Nou, Mexicanen drinken zo'n 146 liter frisdrank per persoon per jaar. In Nederland zit rond de 100 liter bijvoorbeeld. En uh, ja, in de meeste kleine winkeltjes hè, is er ook geen enkel alternatief hiervoor. Nou, uh, en voor de rest, precies wat je zegt, alles lijkt wel van suiker in dit land. Ook gewoon, gewoon brood, er zit suiker in. Hele schappen vol, zoals je zegt, met, met yoghurt dan is echt letterlijk eentje uh, is dan zonder suiker en zonder zoetstoffen. Ja, en natuurlijk alle pan, dulse, hè, de, de, de, de zoete broodjes hier... er is nergens ter wereld, is de variëteit zo groot. Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van uh, de gemiddelde te dikke Mexicaan? Ja, die zijn nogal groot. Want op dit moment lijkt al één op de zes mensen... Uh, ...leidt aan diabetes. En ja dat, is natuurlijk, uh, ja, dat is natuurlijk een ramp voor de bevolking... ...want het gaat heel veel geld kosten uiteindelijk. Uh, heel veel Mexicanen die aan diabetes lijden... ...die kunnen trouwens al niet eens meer een, een, een ziektekostenverzekering krijgen. Dus dat is uh, binnen hun familie ook dat is een drama. En allemaal naar de sportschool? Ja, uh, die dingen die, die schieten hier echt de grond uit. Dus, dus dat zie je ook wel weer. Uh, uh, in de meeste Mexicaanse parken, uh, daar wordt ook ontzettend veel hard gelopen. En zeker in het weekend is het daar echt uh, nou, net zo druk als normaal in de file. Uh, maar ja, dat, dat, dat zie je nog niet terug in de echte cijfers. Uh, nou ja, dankjewel. We gaan het zien. Uh, de Mexicanen voorlopig dus uh, het dikste volk ter wereld. Eén op de zes Mexicanen heeft te veel kilo's. U hoorde onze correspondent in Mexico-stad, Edwin Timmer. Het is bijna tien uur, dan gaan wij weer verder... van Caro Goedemorgen Nederland. Onder meer met Nederlandse gevangenen... die zich in de steek gelaten voelen door de Nederlandse overheid. En onderzoekers weten sinds kort precies waarom we iets lekker vinden. En dat heeft niet altijd alleen met de smaak te maken. En er is ook nog een ochtendtumeur. En deze ochtend van Stefan Stassen. Blijf luisteren, straks dus meer Caro Goedemorgen Nederland. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. En ik kijk in het gezicht van Laurens een 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. En nu gewoon vier Nederlanders in deze groep: de 100 Tour de France.